Het weer. Het is droog. Temperatuur ligt rond het vriespunt. Het kan lokaal glad zijn. Morgen en dinsdag wordt het 3 tot 6 graden. Met soms zon, maar ook winterse buien. En woensdag gaat het weer vriezen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven met Adeline van Lier. De nacht van het goede leven met Adeline van Lier.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 Haar dichtersnaam, M. Vazalis... is gebaseerd op de naam die haar vader, een leraar geschiedenis... ooit in zijn studententijd gekozen had als pseudoniem onder een gedicht. Vazal, wat weer een synoniem is van Leeman. Vazalis betekent dus van de Vazal. En de M is een verwijzing naar haar voornaam Margaretha. Haar hele oeuvre bestaat slechts uit drie bundels... die in 1940... 1947 en 1954 verschenen. In 2002 kwam de postuum uitgebrachte bundel uit, de Oude kustlijn. Ik begin met misschien wel het bekendste gedicht uit haar eerste bundel, Parken en Moestijnen, getiteld Afsluitdijk. Met die prachtige eerste beginregel, de bus rijdt als een kamer door de nacht. Afsluitdijk.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 Black Sands van Bonnebo, een groep rond het grote talent Simon Green. In haar jeugd was Kiek een opgewonden standje. Ze kreeg het zelfs voor elkaar dat ze de klas mocht verlaten als het te lastig werd. Ze ging dan een tijdje wandelen tot het over was. Ze volgde het Nederlands Lyceum en deed in 1927 eindexamen in de beta richting om daarna medicijnen te gaan studeren in Leiden... Ze specialiseerde zich in de psychiatrie. Vazalis zou uiteindelijk ruim 30 jaar werken als kinderpsychiater. Tussen 34 en 36 werkt Kiek in Sandpoort, een van de eerste psychiatrische klinieken in Nederland. De werkelijkheid daar was haar literatuur... want ze had geen tijd meer om te lezen. Alles boeide haar. Krankzinnigen staan immers dichter bij het ware leven, vond Kiek... Ze hebben een enorme innerlijke rijkdom. Kiek was blij met het vrijzinnige beleid binnen Zandpoort. Ik citeer uit haar dagboek. Als er maan was, dan gingen we met patiënten... ook die van de zwaarste afdeling, schizofrene, agressieve mensen... hand in hand over zo'n spoorlijntje heen. En dan liepen we de duinen in... en daar waren dan de nachtegalen aan de gang. En er was maan... En iedereen kon tegen die duinen opvliegen, maar ze werden allemaal stil op den duur. Je maakte er echt mee wat er mee te maken viel. En dan ging je na zo'n nacht weer naar huis toe. Maar het was allemaal erg aangrijpend en überhaupt wat de mensen in hun wanhoop riepen. Nog zo'n aantekening in haar dagboek, die de wereld van Sandpoort heel dichtbij brengt. Wat ik een van de heerlijkste dingen vond wanneer ik s'avonds zaalvisite deed. Dan zaten die arme verpleegsters... die kinderen zaten daar bibberend onder een peertje midden in een zaal. En in die zaal ruiste het en hij werd gemompeld... of iemand sprong op en vloekte of ging vechten. En dan zaten daar die bibberende kinderen. Ik kwam daar s'avonds langs en dan lag er een patiënt... en die zei, "Donder op, wijf. En een ander zei, ik ben blij dat je er bent. Maar het was allemaal echt... In die tijd is ook het gedicht Idioot in Bad geschreven. In augustus 1936 werd het gepubliceerd in Groot Nederland als een van de vijf gedichten waarmee Vazades debuteerde. De idioot in het bad. Met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen, haast dravend en vaak hakend in de mat, lelijk en onbeholpen aan zustersarm gebogen, gaat elke week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 That he didn't lie on the ground, oh, I see was Crazy Man Michael van de Britse folkgroep Fairport Convention... maar nu gezongen door Natalie Merchant. Ooit begonnen als zangeres bij de 10000 Maniacs... maar al vanaf midden jaren 90 als soloartiest actief. Een wezenlijk kenmerk van de gedichten van Vazalis... is het beschrijven van een intense gelukservaring. Ze kon zich enorm inleven in een moment. En ze kan het ook prachtig verwoorden in haar dagboek... Luister maar eens naar deze passage van 15 juni 1932. Het is nu avond geworden. Ik schrijf door de schaduw van mijn hand heen. Het licht komt van de lantaarn voor het raam. De bovenste rij ramen van de Anna Kliniek zijn nog verlicht. Er is een gave maan, azalia geel. De lucht boven de kliniek is donkerder blauw... dan boven de rode huizen in de Merelstraat. De bomen naast de kliniek zijn losgewoeld door de wind... en waaien nu licht en vreugdevol. De koeien staan op het weiland, dicht bij elkaar. Het ruikt zoals in Savoie naar warm gras en koele lucht. Ik heb hier de hele avond voor het brede open raam gezeten. Ik heb de zon zien weggaan. Ik heb de glans op de ruggen der paarden zien wisselen... van witte spiegeling diep zien worden zodat het geen licht meer was, maar kleur, doorgloeid bruin. Ik heb gelezen en ik weet niet meer waarom ik zo ongehoord gelukkig was... op een manier die ik niet kende. Niet een agressief en exuberant geluk, maar als het ware vol rukzicht. Alsof ik bij iets waakte en alsof er een licht in mij ontstoken is dat niet meer doven zal... Zulke gelukservaringen komen in die jaren meer voor. Vaak ontketend in de natuur. En ze worden een belangrijke bron van waaruit Vazalis haar gedichten zal schrijven. Veel van Vazales' gedichten hebben een grondtoon van melancholie en doodsverlangen. De dood blijft een reisgenoot in haar hele oeuvre. Ik lees nu het gedicht voor Tijd. Ook nog uit haar eerste bundel Parken en Hoestijnen. Tijd...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 Je hoorde Let Me Weep van Henry Purcell met sopraan Jennifer Vivian. Dit was deel 1 van Musica Poetica, gewijd aan M. Vazalis. Ja, dank Koen Dierks. Volgend uur na het hoorspel deel 2. We blijven in de poëtische sferen, want het is tijd voor F. Starik. U weet het, in november 2012 begon hij de belevenissen... van zijn dementerende moeder te documenteren. In korte hoofdstukjes van gemiddeld 150 woorden... beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder... precies zoals hij al voor voelde zal vallen. In het ziekenhuis terecht zal komen, haar heup zal breken natuurlijk. En vervolgens in een verzorgingstehuis zal belanden. Maar zover is het nog niet. Want moeders hondje moet nog ondergebracht worden. Sometimes I feel Like a motherless child Gratis Wil jij geen hondje? Het is gratis, schrijf ik aan een vriendin Dat zal niet gaan Mijn dikke asielkat zou me aan stukken rijden, schrijft ze terug Zo probeer ik wel vaker iets bij de mensen met wie ik correspondeer Wil je tante Arnie geen hondje? Vraag ik aan een vriend die heeft recent haar man verloren, heeft ze weer wat om voor te zorgen. Maar tante Arnie is blij dat ze nu even niets heeft om voor te zorgen. Een vriendin verspreidt de hond onder alle medewerkers van wereldwinkels in Nederland... Daar zitten een hoop oude mensen bij Mensen met een groot hart Mensen die een betere wereld wensen Mensen die daar speciale sokken bij dragen In afwachting van die betere wereld En daar best een hond bij kunnen gebruiken Poetskatoen De moeder van Likke wil het hondje hebben Afscheid van Bonnie, schrijft Lammert. Heb het goed bij je nieuwe bazin. Dotje poetskatoen. En even later. Van achter het zijraampje van de auto kijkt ze me verwijtend na. Snif, slik. Ik ben echt een watje. Maar de nieuwe bazin is een doortastende dame. Mijn lief grap dat je wel doortastend moet zijn. Als je dochter Lieke is. Dan nou merkt Lammertop dat het rationeel toch wel het beste is... dat zijn portemonnee niet nog een huisgenoot aan kan. Twee grote honden en een kleintje, het is te veel. Denk aan de dierenarts, dat doen we. Nu moet het hondje nog officieel aan Likkes moeder overgedragen worden. Maar de dierenarts wil niet echt meewerken... want de gegevens van het hondje zijn vertrouwelijk, zegt hij. En wij zijn hondjesmoeder niet... Zo'n dier heeft ook recht op privacy. Heeft zijn eigen medische geheim. En de dokter zijn geheimhoudingsplicht. F. Starek, moeder doen, uh, is verschenen afgelopen november in boekvorm... bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Goed, we gaan het mysterie van Emily spelen. Jan Emous heeft weer een hele mooie tekst geschreven. Uh, een zinnige tekst, een mooie tekst. Dat kan niet toch zo goed. En het gaat over iets of iemand. En u moet raden over wie of wat. En dan kunt u een prijsje winnen, Lekker knijpkat vriend donker. En ik kan je in het donker knijpen. En uh, ik... Uh, uh, we nodigen iedereen uit om te bellen, 0800-1121. Maar ik wil ook van u een culturele tip. En dat kan echt heel breed zijn. Maar het leukste vind ik uh, om te horen welk boek u aan het lezen bent... of gelezen heeft wat u prachtig vond of welke film u gezien heeft... of toneelstuk of, voorstel, of, of uh, tentoonstelling of misschien iets heel anders cultureels. Bedenk iets leuks en uh, deel dat hier met de andere luisteraars. Goed, dan zou ik zeggen, hier komt het eerste fragment. Misschien is het wel zo gegaan. We zaten met z'n allen bovenop een enorme geestelijke gasbel, Waarvan we het bestaan wel vermoeden... maar waar we alleen heimelijk over spraken. Het was de tijd dat de bekende Nederlanders... nog op één hand of vier te tellen waren. We noemden ze ook niet BN'ers. Daarvoor waren er gewoon te weinig. We noemden ze gewoon bij hun naam was die bekende namen in hun vrije tijd... wat die bekende namen in hun vrije tijd deden... ach, dat zat allemaal nog in die gasbel verborgen. En toen die bel werd aangeboord door internet... kregen we te maken met een aardbeving in de media. Iemands werk deed er niet meer toe. We wilden weten welk merk tandpasta de beroemdheid gebruikte... en met wie en waar... zodat we tegenwoordig meer van tandpasta afweten... dan van zaken die ons echt raken. 0800-1121. Als u het denkt te weten. Uh, bellen. En ook met een culturele tip. En dan gaan we luisteren. Ja, oké. Okay. Vorige week was hier te gast Jan van der Smit. En uh, ik had zo graag uh, gewild dat hij dit liedje even speelde. Nou, dat uh, was geen tijd meer voor. Dus noem maar van de cd. In de weide. Jan van der Smit.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 Dat doe je ook nog steeds. Dat je dat nog nooit hebt overleerd. Ja, die oorzee ook rookt. Ben toch zomaar stopt? Maar Corrie heeft nooit rookt hoor. Ik kan ook niet vanzelf, die asma. Gitaar en ja, ik vind het een prachtig weemoedig liedje. Ik zie die vrouw of man al zitten daar. In wat waar? Want ik denk dat uh, daar komt Jan vandaan en daar komt waarschijnlijk ook dit dialect vandaan. Goed. Nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Niemand belt. Nou, er was iemand en een Willem, maar die ik zie die, die naam zou ik verschijnen. Die is nu weer verdwenen. Oh, wat jammer nou. Um... Uh, had zijn knijpkat niet gekregen. Oh daarvoor, nou ja, goed, oké, okay. nog niet gekregen. Ja, dat komt, we hebben wisseling van uh, personele staf bij de KRO... nu we met de NCV samen zijn, dus daar gaat af en toe nog even iets mis... maar dat komt in orde. Uh, nou ja, goed, dan, uh, wat zal ik zeggen? Zal ik het tweede fragment lezen? Ja, laat ik dat maar doen, hè. Ja, in het begin werd er nog wat gemoppers door de, nou ja, laten we zeggen... serieuze media. Al dat gerottel, nou ja, daar stonden ze boven. Maar het gemopper verstomde toen papieren oplagen verdampte. En dus bleek dat die media blijvende gevolgen zou hebben. Dat het volk spelen wilde. Ja, dat wisten we al een paar duizend jaar. Maar het spel kon door het volk voortaan ongefilterd gespeeld worden... Dus de zogeheten oude media raakten in paniek... en gingen ook maar een beetje meer leuteren over bijzaken... en deden net of die bijzaken hoofdzaken waren. Dus kwamen we van alles te weten over allerlei slaapkamers... en niks over de koers van het land. Ja, die was te ingewikkeld om uit te leggen. En bij uitleg, ja, zou toch niemand nog willen luisteren? 0800-1121, als je denkt te weten, volgens mij is hij niet zo moeilijk. Told in the news. Goed, um, wat gaan we dan draaien? Ja, nou, uh, twee weken geleden had ik uh, Spex Hildebrand uh, hier te gast met uh, Rob Kruisman. He, um, dat is uh, ook Noord-Holland, dat is Volendam. En hij is geboren in, uh, in, in Amsterdam, maar uh, opgegroeid in uh, Volendam. En daar nou, woont hij ook. Uh, hij is een uh, goed bewaard geheim. Hij maakt hele andere muziek dan uh, Jan Smit. Uh, hier wou ik iets laten horen van het album A Wink at the Moon. Dat maakte Spec samen met de Living Room Band. Als eerbetoon aan zijn muzikale compaan Jip Holstein. The Good Die First. Zo is het maar net. He sold God with his right hand. With his left, he sold used cars. But since the town owed him its soul, forgiveness filled the heart. The good die first, it's like a curse, they take a fast as a rocket. The bad do fine, they take their time. The bad burn slowly to the socket. thing to be so, but autographed picks of the Lord, but soon he would negotiate on the direct line to God. The good die first, it's like a curse, they take as fast as a rocket. The bad. They find they take their time. The bad burns slowly to the suck it. Big fish eat a little fish in a doggy duck place, they keep their hands in their pocket. The good die first, it's like a curse, but the bad burns slowly to the suck First, it's like a curse, they take you fast as a rocket. The bad do find, they take their time, the bad burn slowly to the socket. The good die first, it's like a curse, they take you fast as a rocket. Lekker nummer toch? En Willem, is het dezelfde Willem die nu belt? Ja. ja. Oké. Okay. <laughs> Willem, Goede nacht. hele goede nacht. Ho hoe is het met je? Nou, gaat wel. Ho bedoel, oh, dat klinkt niet helemaal lekker? Eh, uh, nee, het kan beter. Maar het kan altijd beter. Ah, Oké. Okay. Goed. Wie denk jij of wat denk jij dat het is? Ik denk dat het uh, te maken heeft met uh, digitale uh, kranten. Dus van, van de analoge uh, kranten naar digitaal. Uh, Speciaal, de standaard uh, heet de die krant, geloof ik. Oké, okay, nee, het gaat, het is... Ja, daar heeft het er onder andere over dat... Uh, nee, nee, nee, dat is, het is niet het goede antwoord. Dus, uh, uh, je kan er wel alles op lezen over deze uh, persoon. Het gaat om een persoon. Het gaat ja, om een persoon. Het gaat om een persoon. Maar goed, Willem, wat is jouw culturele tip... Uh, nou, dat ik blij ben dat alle boeken van uh, Charles Bukowski binnenkort uh, in het Nederlands uh, opnieuw uitkomen. Want die waren niet meer te verkrijgen? Die waren, uh, ja, een aantal waren wel uh, te verkrijgen. Maar nu, uh, nu zijn ze bij een andere uitgeverij uh, binnenkort uh, allemaal uh, weer te koop. Dus, uh, Oké. Okay. Uh, wat, is, wat is een van jouw favorieten van hem? Dat is zijn eerste roman. Is het is ook zijn meest uh, toegankelijke boek. En die heet uh, Postkantoor. Oh ja, Post Office. Ja, dat is allemaal uit 71. Ja, ik, ja. Eh, ik heb, uh, ik heb niet, niet echt iets van hem gelezen. Ik heb alleen die film Barfly gezien... waar hij het scenario voor geschreven heeft. Dat is ook met uh, Mickey, Mickey Rourke. Oh, wat was dat een ellendige film. Oh, dat vond ik echt zo zielig. Ja, Hou jij ook van een beetje innemen... Eh, uh, dat wel zeggen, ja. Dus <lacht> schijnt dus nu een, een boek te zijn over een... Uh, ik ben het even kwijt, uh, ik hoorde Corny Palmer erover praten... bij de Wereldtijd Door over al, allemaal drinkende schrijvers... waar, waar uh, Charles Bukowski er zeker eentje van was. Hij schreef ja. er graag over, en veel, en deed het ook graag. Ons ontvallen in 1994... Oké, okay, nou, dat vind ik een goede tip. Ik geloof dat ik lees nu dat ze uh, Charles Bukowski... wordt heruitgeven bij uitgeverij Lubowski. Dus Bukowski bij Lubowski. Ja? Fantastisch. Dat Ach, okay. is, uh, de laatste boek is de 70 jaar uh, gegist. 70 jaar gegist. All right. Dank je wel voor de tip, Willem. En nacht, hè? Ja, jij ook. Een hele goede nacht. Oké. Okay. Um, wat ga ik doen? Ik heb de, de volgende um, kandidaat... En dat is Rina. Ja? Goeiedag, Rina. Rina, uh, je, je moet eventjes uh, uh, wachten. Ik zie wie, wie jij denkt dat het is. Maar dan ga ik even het laatste fragment uh, voorlezen. En dan weet je wel hoe laat het is. Dus blijf aan de lek. Okay. En zo kon het gebeuren dat we over de hoogste baas... van een behoorlijk invloedrijk land... veel aan de weet kwamen. Over wie hij nou weer bezocht had. Al dan niet met een bommerhelm op... Als we aan iemand zouden vragen, wat weet je eigenlijk van zijn beleid? Dan bleef een antwoord vermoedelijk uit. Raar. We lezen voortdurend hoeveel van zijn landgenoten hem nog zien zitten. Nou, dat zijn er dus weinig, vanwege al die vriendinnenverhalen. Maar of hij zijn land een beetje goed door de crisis heeft weten te slepen tot nog toe. Geen idee. Zijn voorganger was trouwens hetzelfde lot beschoren. Hè? Die had een vrouw die alle aandacht afleidde. Het volk wil spelen, oké. Okay. Maar als het ook brood wil, dan zou het zich wat meer kunnen verdiepen in het vakmanschap. Schap. Ja, of het ontbreken daarvan, hè, van hun leider. Nou, zeg het maar, Rina. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Ja. Onlangs van uh, Frankrijk. Ja, precies. Je had, het bij, je, je had het bij de tweede al. Ben je het een beetje eens met, uh, met Jan, waar, hoe hij dit allemaal zo opschrijft? Zeker. Ja. Okay, ja hoor, ik vond het uh, een goede omschrijving. Ja. Dan denk ik toch dat, uh, dat we ons niet te veel met het privéleven van dit soort mensen hoeven te bemoeien. Nee, ik vind het heel, vind het heel erg rustgevend dat ik niks weet over het privéleven van Mark Rutte. Ik weet niet of hij aseksueel is, en, maar dat wil ik helemaal niet eens weten. Of dat hij bi is of, of wat, of hij of een vriend of vriendin heeft. Nee, zo weet zo ik, ik niet! Vind ik ja, heel erg rustig. ja. ja. Of weet jij er wel iets van? Ja. En als ik er iets van zou weten, zou ik het je ook niet vertellen. Heel goed, Rina. Zo, laten dat we het is zo. is diplomatiek. Hè? Ja, dat is heel diplomatiek. Nee, echt, dat vind ik ook. Uh, let, it, let it be. Um, je hebt een uh, mooie tip? Nou, ik heb misschien niet een, een, een tip direct, maar wat mij opvalt is dat er zo bijzonder weinig goede jazz yes wordt uh, gebruikt. Dus uh, overdag, vooral s'nachts. Ik vind uh, mezelf erg gek op Chad Baker, Biles Davis, uh, Paul Desmond. Die, uh, die stijl, dat is misschien, uh, wij noemden dat moderne jazz destijds, maar dat, uh, die term kun je geloof ik nu niet meer gebruiken. Ja. Ja, dat, uh, dat, dat is mijn enige wens, dat dat nog uh, wat dat is. Vooral s'nachts dus wat meer. Uh, en hoe zit het met... Uh, je hebt natuurlijk uh, jazz op Radio 6. Uh, is dat s'nachts ook? Dat, dat, dat, dat check ik nooit. Maar er is s'nachts ook wel jazz te horen, hoor. Ik denk ja, op Radio 6. En heel vroeg. Heel vroeg is, het, uh, is er ook wel jazz. Maar goed. Uh, als je zo rond de tachtig bent... dan uh, sta je ook niet zo vreselijk vroeg meer op. En ik luister ook niet de hele nacht door. En zeker niet... Uh, Radio 6, wat de zaak zaak, een heleboel van jou missen. Ja, dat is ook weer waar. Oké. Okay. Nou goed, maar s'nachts is, is, uh, is er veel jazz. En in het volgende uur... Uh, volgende, uh, tweede helft van het volgende uur... zit ook, een, uh, zit ook wat uh, Miles Davis. Maar goed, dat is wel leuk. Trouwens, ik kan je melden. Uh, eind maart verschijnt bij Columbia Records... twee uur van nooit eerder verschenen materiaal... uit uh, 1970 van Miles Davis. Miles at the Fillmore. De bootleg serie deel 3. Nou, dat is een mooie... Uh, het proberen te volgen. Wat zeg je? Ja, oké. Ik okay. zal het proberen te volgen. Nou, en blijf jij even aan de lijn, want je hebt natuurlijk goed... Hè? Oh, jij we hebben het al gezegd. We hebben we het eigenlijk al gezegd, de naam? Nee. Zeg het maar even. Uh, nou, ik kan alleen maar met mijn voornaam even... Nee, maar wie, wie, nee, de oplossing van het, van het mysterie. Oh, sorry, sorry, sorry. Ja, president Hollande. Ja, François Hollande. François nou, dus blijf aan de lijn, dan noteert Vincent... Uh, kom je gegevens en dan uh, sturen we... en uh, knijp ik al toe, Ja? Nee, graag. Hey. Okay. Een fijne nacht ja. nog. Daag. Dag. Ja. Succes verder. Dank je. Uh, goed, wat gaan wij draaien. Oh ja, ook al eerder hier te gast geweest en nu ook eindelijk met een plaatje uit. Uh, Marielle Tromp, bekend van de, de, de, nou, de, hoe heet het nou? De jukebox, de levende jukebox. En van heel veel ander werk. Maar, uh, en Ellen McLaggen, die uh, speelde onder andere bij... Uh, Telau, hoe, heet het, uh, hoe heet die band nou? De Scene. En uh, nou, een tal van andere bands. En die zijn uh, samen uh, begonnen. Hij op de gitaar. En soms op de de harmonica, En zij zingend. En ze gaan een serie uh, plaatjes uitbrengen. En dit is uh, de eerste. En die uh, heet Homer. Maar... lijkt dan. Ik wou zeggen Kiss the Break of Day, zo heet het nummer. En het staat op, op het uh, op de, het album Homer. En er komen er nog veel meer uit. Allemaal in hun eigen sfeer. Goed, um, ja, ik, ik las een uh, stukje in de krant over uh, een, een grappige band. De Reverend Shine Snake Oil Company. Uh, ze komen uit Denemarken al wel. Twee van de leden komen uit New York. En, uh, en die zijn naar Denemarken gegaan om weer echt muziek te maken. Dus ze maken vooral muziek op straat. En ze hebben op euro-noorderslag gestaan, geloof ik. Maar ja, daar kom ik ook nooit. Ah, dat arme Groningen. En bang voor aardbevingen in heel erg lul. Uh, maar goed, die, uh, um, ik, ik heb wat nummers van ze gevonden. En ik vind dat wel heel erg grappige muziek. Dus um, op de Soapbox EP, die uh, op internet te krijgen is. Uh, nu een uh, nummer, ik denk met een, een Deense titel, want het heet dit Niham. Niham. Shadows, like ships massing the hound, waiting their souls grow weary in the sound, casting shadows like ships massing the hound. lekker. Ja, mooie, mooie, mooie zanger, mooie stem. Dat is dus uh, Reverend Shine Snake Oil Company. En dat is een naam gekozen. Zoals uh, je vroeger die, uh, die, die, die, die shows die door Amerika trokken... Uh, medicine shows, weet je wel, waar mensen dan uh, met, uh, met een soort kermisattracties, uh, apothekers uh, waren, verkochten. Vaak gewoon flesjes erop water. maar als je een goede show had en je kon goed verkopen, dan uh, kochten de mensen het wel. Oké, okay, um, Joe Tex. Nou ja, die is ook al lang niet meer onder ons, maar dat was eigenlijk een, uh, een concurrent van uh, James Brown, zo zag je het zelf. En hij, is nooit, hij heeft nooit de roem gekregen die... Uh, uh, James kreeg. En uh, ze hebben ook nogal flink met elkaar in de haren gezeten. Maar het blijft lekkere muziek. Als je het nou eens even loskoppelt daarvan: One Monkey Don't Stop No Show. Oh, yeah. Oh, yeah. Right. You know, I got a letter from a friend of mine in New York City the other day. He said, Joe, I heard you've had some trouble with the girls down home. So you ought to catch a bus and come on up to New York. So they got enough women up here to go around. And I think you can find yourself something. Because people don't go around stealing each other's loved ones away from them up here in New York. He said on the letter that things don't happen. Things don't happen like, like that. Said, things just things don't happen don't have like that, like that Up here in New York He said Things, things just don't, don't happen have like that, that Up here in New York He said Things just don't happen like that Up here in New York Oh yes Oh yes he did All right So I'm saying to you Who are listening If you've been unlucky in love And lost somebody A voice come to you in the middle of the night and tell you to get up listen you better get on up if you're having breakfast one morning and a voice come to you at the table and say get up listen i want you to get on up if you're on your job and a voice come to you on the job and say get up listen you better get on up yeah baby get yourself on up oh yes yeah. you had better Better get on up and walk like men and women And go somewhere and find you somebody That's what you better do Because I'll tell you one thing There's something That I found out a long time ago It took me a long time To find it out But I think I got it now Oh it Took me a long time to find it out But I think I got it now Oh yes I did I found No I found out that one monkey just don't stop no show. No show. <laughs> yes, I did. Found no out, that monkey monkey show. No show. out that one monkey just don't stop no show. Found out that one monkey just don't stop no show. And if you believe that, you me hear you say it one time for me tonight. I said, if if if you believe that, you me hear you say it one time for me tonight. Found out that one. Don't stop no show, and if you believe. It